De afgelopen 24 uur ging het vooral om afgewaaide dakpannen, omgewaaide bomen... en op sommige plaatsen in het zuiden wateroverlast. De Israëlische luchtmacht heeft doelen in de Gazastrook aangevallen... nadat bij de grens tussen Israël en Gaza een Israëlische burger was omgekomen. Bij de Israëlische luchtaanvallen zijn volgens Hamas twee mensen omgekomen... onder wie een jong meisje. Negen mensen zouden gewond zijn geraakt.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 Er zijn nu opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer kan vanaf knooppunt Langhorst omrijden... richting Groningen via Leeuwarden over de A32 en de A7. Maar er zijn ook problemen op die A32 vanaf Heerenveen naar Leeuwarden. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De weg is bij Grou tijdelijk afgesloten. Verkeer kan er nog wel langs via de af- en oprit.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 Vond. luisteraars, dit is de VPRO op Radio 1. En omdat het tegen het eind van het jaar loopt... is het weer tijd voor een gesprek dat wat langer mag duren. Met ingang van vandaag is het steeds om 8 uur s'avonds... rond dit tijdstip tijd voor het marathoninterview. Drie uur lang één interviewer en één gast... tot elkaar veroordeeld om eindelijk eens langer te praten... dan te doen gebruikelijk. En we beginnen vandaag met een politicus. De schaduwpremier wordt hij in Den Haag wel genoemd. D66-leider... Alexander Pechtold. Sinds deze herfst kan het kabinet Rutte geen vin verroeren... zonder dat het zijn goedkeuring wegdraagt. Na de verkiezingen van 2012 probeerden ze hem te passeren... maar Rutte en Samson zagen over het hoofd... dat ze niet over een meerderheid in de Eerste Kamer beschikten... en via het herfstakkoord ging D66 weer deelnemen aan de macht. Maar geniet Pechtold nu met volle teugen van zijn nieuw verworven positie... Wat heeft een libertair als hij te zoeken in een samenwerkingsverband... waarvan ook partijen als de SGP en de ChristenUnie deel uitmaken? Hoe slaagde de voormalige veilingmeester, wethouder van Leiden... en burgemeester van Wageningen erin, van het zieltogende D66... een partij te maken die nu op 23 zetels in de peilingen staat? Alexander Pechtold werd geboren op 16 december 1965 in Delft... volgde het Rotterdams Lyceum en studeerde kunstgeschiedenis en archeologie... aan de Universiteit Leiden. In die stad begon zijn politieke carrière... als manesje van alles van de gemeenteraadsfractie van D66. Hij viel toen al op als gewiekst die beter... en man die graag in de schijnwerper staat. Begin deze eeuw ging het snel... In 2002 partijvoorzitter, in 2005 minister voor bestuurlijke vernieuwing... en koninkrijksrelaties sinds 2006 lijsttrekker. In het parlement werd hij de kwelgeest van premier Balkenende. Als een lastige mug bleef hij om het hoofd van Geert Wilders zoemen. Een ijdeltuid noemen sommigen hem. Kereltje Pechtold, Alexander de Grote. Hoe ziet hij zichzelf luistert u de komende drie uur naar D66-leider Alexander Pechtold... in gesprek met Max van Wezel. Gefeliciteerd, meneer Pechtold. Ik hoor net van Anton de Goede dat u net jarig bent geweest. Ja. ja. Hoe gevierd? N niet zo. Ik <tie> ben al niet zo'n iemand die verjaardagen viert, Maar nee, dan moet het weer 50 zijn. En dat duurt gelukkig nog even. Ja, en, en hoe oud geworden? Ik ben ontzettend slecht in rekenen. 48. 48. Rijp, rijpe leeftijd wel. Ja. Is dat jong voor een politicus op dit moment of oud voor een politicus? Het is een beetje de leeftijd die ik meer om me heen zie als ik kijk. Uh, Rutte is geloof ik 44, Samson ook zoiets. Ja, het is een beetje een generatie rond de 45, 50 die er nu in Den Haag rondloopt. En hebben die iets met elkaar gemeen? Misschien in ieder geval allemaal de jaren 80 en de grote werkloosheid die er toen was. Tenminste, dat zit er bij mij nog wel aan. In Want toen op de middelbare school gezeten, middelbare gaan studeren en met de vraag van waarvoor eigenlijk. Thuis ook veel meegekregen van mijn vader uh, zat in de aannemerij. Veel faillissementen in die tijd. Eigenlijk oh ja een beetje datgene wat we nu ook ervaren. Dat was een beetje de no future generatie werd het toen genoemd. Dat dachten ze van zichzelf. Uh, ja, de generation des santé, zoals het in het Frans heet, ontgoocheld. En wat heeft dat voor blijvende invloed op de levenshouding... maar ook de manier van politiek bedrijven van, van u, maar ook van, van Rutte, van Samson? Denk recht op je doel af. Oh, waarom? Nou, omdat je, het, het, het, je uh, minder draalt, minder het gevoel hebt van... we hebben alle kansen om het nog eens een keer over te doen. Je, wilt het gewoon, je gaat het regelen, zeker enigszins pragmatisch, denk ik. Dat betekent ook illusieloos... Dat niet, want je moet al kunnen dromen, maar uh, met de beentjes op de vloer. Tenminste, zo geldt dat voor mij. Het is een verhouding met eerdere generatie Politici, politici een weinig droom, dromerige generatie. Uh, ja, ik kan niet voor alle anderen spreken, maar uh, nee, nee, niet echt dromerig. Wat betekent beentjes op de vloer voor u? Dat je heel bewust bent. Uh, dat je durft uh, zo nu en dan even om je heen te kijken. van Waar sta ik nu? Wat heb ik wel bereikt? Wat heb ik niet bereikt? Hoe verhoud ik me tot mijn omgeving? Hoe gaat het anderen? Uh, want tijd vliegt voorbij. Het is wel de generatie die ook het verwijt krijgt... eigenlijk geen idealen te hebben. Geen utopieën. Ja, dat vind ik, dat vind ik een, een verwijt waar ik niet heel veel mee kan. Want... Dat is er wel degelijk. Uh, uh, misschien niet zo hoogdravend geformuleerd, maar uh, desalniettemin zijn er ze zeker. Ja. Nou, misschien komen we daar nog op, wat die idealen zijn. Wie weet. Stip aan de horizon noemt u het altijd. Ja. We gaan straks na wat die stip is en die horizon. Het was opvallend, we waren er blij mee, maar opvallend dat u eigenlijk meteen ja zei tegen ons verzoek om een interview op kerstavond. Nou, het was niet meteen ja, maar. Nou, twee u... dagen nadenken. Klopt. Um, eigenlijk dachten we op kerstavond, komt er geen hond. Nee. nee. Had, u, had u niks beters te doen? Uh, ik, achteraf dacht ik van, oh ja, dat is natuurlijk dan de 24ste. 25, 26 zit wat meer in mijn hoofd. Maar uh, nee, de tijd van uh, naar de kerk op de 24ste, die, uh, als die er al geweest is, is heel lang geleden. Wanneer was het de laatste keer? Ik denk in mijn studententijd. Welke kerk? Nou, dan gingen we gewoon in Leiden naar een kerk... Om, om wat te doen? Om te kijken, om een beetje dat, dat, dat, dat spektakel mee te maken. Dus was het wel vaak katholiek, ja. En waarom sindsdien nooit meer? Uh, nou, ik ben er ook nog wel eens een keer bij mijn schoonouders. Doopsozint, op het Drentse platteland. Het is ook wel erg indrukwekkend. In zijn, in zijn nou ja, natuurlijk veel minder uh, poetspas, maar, maar toch ook wel mooi sober. Ik ken ook veel mensen die niet naar de kerk gaan op uh, kerstavond. Maar ik hoor er zelf ook niet bij hoor. Maar die, die dan met de familie willen zijn. Ja, dat zijn we morgen en overmorgen. Ja, en als het goed is vanavond uh, laat nadat ik uh, hier weer losgelaten ben. Hoe brengt u uw kerstdagen door? Eigenlijk rustig, gewoon met de familie. Uh, dat is een traditie. Ieder jaar is er ook wel zo'n een beetje de vraag in november... zullen we dit jaar gewoon de boel de boel laten en ergens naartoe gaan. En ieder jaar komen we op de, tot de conclusie... ach, nu, nu ze er nog zijn, de beide moeders en, één, en mijn schoonvader. Uh, ja, waarom, uh, waarom dan weggaan? Ik zou me kunnen voorstellen dat na een heel druk jaar... met vergaderen en onderhandelen... nachtenlang duurde het in de herfst... dat iemand denkt in de kerst uh, neem ik vrij. Maar ik uh, hoorde u zaterdag bij Troskamerbreed. Breed. Ik zag u zaterdagavond bij de quiz van Paul de Leeuw. Uh, u ben, uh, u bent dat is minder. Mega... Dat is minder dan de helft van de verzoeken die er waren. Wat gezegd... lag er allemaal voor de kerstvakantie? Och, ik geloof dat er nog een paar vragen waren voor uh, grote terugblik-interviews. En daarvan hebben we gezegd, dat doe ik niet. Ik vind geschreven interviews steeds moeilijker worden... omdat uh, het interview kan interessant zijn... maar de kop neemt altijd een loopje met het verhaal uh, in de strijd. Om... Hoezo? Wat voor koppen staan er meestal boven? Nou ja, dat, dat, dat, Je merkt in de, ook bij de kwaliteitskranten... is er toch een strijd om de lezer... Uh, en dan kan het interview nog zo samenhangend en overwogen zijn... dan moet er toch kennelijk een kop boven staan die aantrekt... maar die vaak ook wel de plank mislaat. Dus daar je ben een ik voorbeeld? Ja, ik schiet me zo niks te binnen. Maar in dat ieder gebeurt geval, van altijd eigenlijk. Ik ben daar li liever zelf bij en dat is op radio en tv makkelijker. U houdt van radio en tv? Ik vind radio met name een erg prettig medium. Ja, u noemde zojuist Trotskamerbreed, vind ik... Een, Heel prettig programma omdat je daar met een aantal collega's echt een uur de tijd hebt om een onderwerp uit te diepen. En tv? Ja, uh, uh, met mate, maar het hoort wel bij, wel te bij ons werk. Het hoort wel bij ons werk. Er zijn weinig politici die zoveel op tv komen als u. Nou, valt van mee. Huh. Ja. Tenminste, als je je boodschap wil vertellen, en in zo'n tijd als het hersenakkoord moet dat ook dan uh, ja, hoort er ook tv bij. Hoe belangrijk zijn die media voor een politicus geworden? Ik weet niet of dat heel veel belangrijker is dan, dan tien jaar geleden. Maar er zijn steeds meer programma's, dus ook steeds meer vragen. Ja. Welk deel van je tijd kost dat, de media? Um, voorbereiden kost stevig wat tijd. Als je een uur bij Paul man zit, dan bereid ik dat ze middags... Drie, vier uur voor. En welk deel van je week? Ik bedoel, je hebt ook nog andere dingen te doen. Factievergaderingen leiden, moties bedenken, uh, debatteren in de Kamer. 10% Niet meer dan dat? Nee. Valt eens mee? Valt reuze mee. Maar B het is wel het deel wat zichtbaar is en waar je op afgerekend wordt. Hoe zorg je er bij, ervoor dat je bij dat toch eigenlijk kleine percentage politici hoort... die waar ze om bedelen, waar ze, waar ze interviews mee willen, waar ze... Om staan te ja, dat, dat, dat zoek je niet, dat gebeurt. Uh, en dat, maar wat dan moet je er voor mijzelf... in huis hebben? Ik, ik kan me herinneren dat ik... Uh, heel lang geleden... Uh, een keer bij het programma uh, Barend en van Dorp zat. Ja. En uh, dat Jan Mulder mij uh, elke keer onderbrak. En ik had een vrij ingewikkeld iets... ik weet niet eens meer waar het over ging uit te leggen. En op een gegeven moment zei ik... Jan, hou even je mond. Ik ben even een serieus gesprek met de heer aan het voeren. En na de afloop waren ze alle drie enthousiast. En ik dacht van, wat, wat, hoezo? En ik dacht dat hij boos zou zijn. Maar nee, dat was juist, dat was juist belangrijk. Uh, en dat snapte ik niet helemaal. En later kreeg ik door wat, wat dat nou was. Dat je gewoon jezelf durfde zijn. Dat je tegen Jan Mulder, die daar aan tafel ook een beetje zit om te ontregelen... Uh, iets durft te zeggen en vervolgens doorgaat met je verhaal. Nou, ik denk dat het dat soort zaken zijn... waardoor je je wel of niet op je gemak voelt in zo'n programma. Maar dit is gewoon brutaal durven zijn. Op een gegeven moment denken, ik, ik moet hier een moeilijk verhaal vertellen. Daar ben ik voor uitgenodigd. Het is allemaal goed en aardig. Maar ik ga nu dat verhaal vertellen. Kun je als politicus je verhaal in de media kwijt? Want ik hoor die klacht vaak in Den Haag ook. Van, uh, we zijn met allemaal ingewikkelde dingen. Gecompliceerd, inhoudelijk. En nee, er... nie, nie, niemand van die media heeft daar eigenlijk belangstelling voor. Het gaat om het spel. Nee, het gaat om de vind ik Uiteindelijk gaat het iedere journalist... Bijna iedere journalist... Gaat het wel om, om, om dat verhaal. Alleen... Uh, uh, Alleen? Je moet je samen bewust zijn dat de die iemand heeft om daar naar te luisteren of naar te kijken... Uh, uh, gewoon, en dat heeft gewoon met onze samenleving te maken, steeds korter is. Ik geloof dat er een keer een klacht was in, in het Verenigd Koninkrijk... over, uh, of, of in Amerika, in ieder geval angelsacties. En dat men toen zich dat in bij een bepaald programma heeft aangetrokken... en vervolgens alleen nog maar quotes van twee minuten gingen uitzenden... in plaats van twintig seconden in het journaal. En vervolgens haakte iedereen af. Kunt u dat in twintig seconden uw boodschap... Overbrengen. In het herfstakkoord gingen wij voor meer banen, minder belastingen... maar dan wel groener en meer geld voor onderwijs. Dit is 18 seconden? Ja, misschien. En hoe lang moet je daarop oefenen? Niet. Het is echt het voor jezelf de terugbrengen tot de essentie... waar ben ik nu mee bezig? En weten dat als ik daar tot drie uur s'nachts op dat ministerie zit... te onderhandelen en ik weer naar buiten kom... ik niet veel inhoudelijk kan zeggen, toch, uh, voor die camera moet. En dan... Nou, waarom dan niet herhalen datgene wat voor D66 en haar kiezers belangrijk is? Nu gaan we proberen of het ook in 15 seconden kan. Ik kan het heel kort. Meer werk, minder belastingen, beter onderwijs. Dat is vijf. Is dat bevredigend, in dit soort soundbites moeten praten? Nee. In dit soort one-liners moeten praten? Nee, maar als het uiteindelijk leidt tot een programma waarin je veel geld voor onderwijs weten te realiseren. 650 miljoen, een bedrag wat iedereen duizelt. Maar wat deze maand betekent, dat op iedere basisschool per leerling... 180 euro extra wordt uitgekeerd. En iedere voortgezet onderwijsschool 220. Dat betekent voor zo'n school van het voortgezet onderwijs... Te lang. Meer, van, Sorry, meer dan drie ton. U, bent, uh, nee, maar u, u blijft hangen omdat u de getallen interessant vindt. U rekent met mij mee als het goed is. Het is wel zielig voor politici die dit niet kunnen hè. in 20 seconden. Er zijn ontzettend veel Tweede Kamerleden, ik ken er ook veel van... die daar, die daar ook over klagen tegen journalisten weer. Van Ja, ik kan, kan dat niet? Het verhaal van mijn partij is nou eenmaal erg ingewikkeld. Een beetje enerzijds, ja, maar anderzijds. Dat, het, dan, dan gaan die camera's alweer ik uit. Ik zou zeggen, dat vorms. is het bij D66 helemaal. Dat is altijd een, enigszins twijfel. En enerzijds, anderzijds. Maar um, als je weet, en daar... In mijn geval, ik ben nou met een team om mij heen sinds 2006 bezig... om met D61 weer in, in de plek te krijgen waar we, waar we invloed hebben. Als je met die boodschap bezig bent... dan vind ik dat je die ook uh, toegankelijk moet kunnen brengen. En soms is dat kort. En soms is het dus gewoon in woorden die iedereen begrijpt. Wie is dat team om u heen? Dat weten weinig mensen. Uh, nou, dat is niet zo'n groot geheim. Uh, aan, de, aan de buitenkant ziet u uh, uh, de top van de lijst. Wouter Koolmees. Financiële Wiskit. Uh, ja, echt fantastisch. Komt van het ministerie van Financiën. Ook heel goed in cijfers. Weet, daar kunnen ze dus echt helemaal niks wijs maken. Stientje van Veldhoven. En, uh, twee, drie keer achter elkaar nu de groenste politica van Den Haag. Uh, zeer gedreven iemand. Kent Brussel ook goed. Uh, en Kees Verhoeven, dat is onze campagneleider. Uh, komt voort uit het uh, midden- en kleinbedrijf. Dat zijn eigenlijk de drie kamerleden. En achter de schermen zijn het Roy Kramer en Daan Wonenkamp. Dat zijn de woordvoerders. Ja, dat is jouw grip. Nee, dat zijn de woordvoerders. Dat zijn de mensen die ervoor zorgen dat uh, lijvige ideeën... Uh, uh, op zo'n manier gebracht worden dat, uh, dat iedereen het begrijpt. en de, de, de, Hoe belangrijk is dat, dat team... Die... Eromheen? Heel belangrijk, want daar deel je veel mee. Uh, daarmee is het uh, uh, genieten wanneer iets goed gaat, en daarmee is zijn het ze heel er flink doorheen gaan. het heel intensief te... met elkaar optrekken. Zeker. Bij wie haalt u uit als het misloopt? Als politiek gezien is, het bij deze mensen. Niet bij uw vrouw, niet, niet bij een boezemvriend, niet bij. Er ja, die... zijn wel mensen waarmee ik. Uh, en natuurlijk ook met, met, met, met mijn vrouw, waarmee je dingen deelt. Alleen als, als het echt zwaar politiek is. He, Zo'n periode als onderhandeling of, of campagne, dan hoef ik het ook niet nog eens thuis of privé te beleven. Uh, dus dan probeer ik dat zoveel mogelijk te scheiden. Is dat een beetje lelijk te kijken toen Anton de Goede u daarnet aankondigde als de schaduwpremier? Ja. Nou ja, dat is zo'n zo zo begrip waar, waar ik dan weinig mee kan... maar waar ik inmiddels wel van geleerd heb... ach ja, dat, dat werkt zo. Je, je, je, je bent een tijdje in het nieuws en, en verrassenderwijs... ben je met je partij weer aan zet. En dan, dan behoort daar een begrip bij. Klopt het? Klopt het niet? Nou, het, het klopt niet. Maar uh, het klopt wel dat D66 in dit jaar erin geslaagd is, eigenlijk zonder dat we dat gepland hadden... om invloed te krijgen op het kabinet... en daarmee onze ideeën meer te verwezenlijken... dan, dan alleen maar in de oppositie. Anton de Goede zei ook, het kabinet kan geen fin verroeren... zonder de goedkeuring van Alexander Pechtold. Dat is ook wat overdreven, maar het kabinet kijkt wel... Uh, in eerste instantie naar D66, ChristenUnie en SGP nu, ja. Anton de Goede vroeg zich af: zou die ervan genieten? Ik genieten is. is dat doe ik meer van, van, een, van een lekkere maaltijd. Uh, ik kan wel uh, politiek, laat ik dan maar dat woord genieten gebruiken: van het feit dat je niet aan de zijlijn staat, maar dat je ideeën daadwerkelijk ook kan uitvoeren. Uh, ik heb. Ik heb nu zo'n zeven, acht jaar in Den Haag rondgelopen. Ik heb meegemaakt jaren dat je echt niets voor elkaar krijgt vanuit de oppositie. Omdat de coalitie gewoon lekker aan het werk is en daar niemand bij nodig heeft. Uh, dat is niet frustrerend, maar het is wel jammer. Want je denkt van, onze ideeën zijn er ook best aardig. En nu is het anders. Nu is het uh, spannender. Uh, het is ook eigenlijk een terrein, een manier van werken die ik merk voor iedereen nog nieuw is. Niet alleen voor de politici in de coalitie en in de oppositie... maar ook voor media, voor, voor eigenlijk voor iedereen. En wat betekent in de praktijk deze positie... Uh, dat je permanent gebeld wordt door de minister-president... of door de andere fractieleiders... Van... Alexander, mogen we het je even voorleggen? Uh, Alexander, in... wat vind jij ervan? Ja, er wordt permanent gebeld, maar niet in de zin van mogen we het voorleggen... maar wel in de zin van hoe voeren we dit uit of dat uit. Want zo'n herfstakkoord, dat is vrij snel toch... eigenlijk in elf werkdagen na Prinsjesdag gemaakt. Uh, het ging over zes miljard en daarmee ook nog veel meer... in de rest van de begroting. Dat kan je niet tot in detail allemaal op dat moment doordenken... Dus er zijn nog heel veel open eindjes... waar keer op keer overleg uh, over die plaatsen vinden. Ik wou straks uitgebreider uh, op, de, op die geschiedenis van die akkoorden ingaan. Maar zullen we het even afmaken... wat er allemaal in de inleiding over u werd gezegd? Sommigen noemen hem een, een, een ijdeltijd. Nou, Wilders is de enige die dat in het openbaar doet. Dus dat zie ja, het de hem. anderen doen het misschien achter de hand. Dat nou, weet ja, dat zie ik, dat je het hem dan. <laughs> Hij noemde mij geloof ik zijn ijdelheid. Ja. Zijn ijdelheid. Ja, en dat zegt een geblondeerde vent. En, en wanneer zei hij dat? Tijdens de algemene politieke beschouwingen. Ja. Dat waren dezelfde politieke beschouwingen waarin hij ook een miserig mannetje. Of, dat was dan is het, Ja, nee, dan was dat, dat was bij de politiek, algemene politieke beschouwingen. Dan was dat, dat uh, zijn ijdelheid was bij het debat over het herfstakkoord. Hij wilde zijn een punt met zijn ijdelheid. Iedere politicus. Uh, is zich bewust van zijn voorkomen. Maar ik merk wel eens dat als je in Den Haag je, je haar kampt... en met zijn en vork eet, dat je dan al snel als ijdel gezien wordt. Ik, ik, het doet mij niet zoveel. Want de rest kampt zijn haar niet? Vandaar. Ik geef aan dat, dat het vrij snel wordt gezien als van... ziet er verzorgd uit. Nou, volgens mij valt dat in mijn geval wel mee. Ik, ik draag geen al te opzichtige pakken of dassen... maar. Ik denk er wel over na dat het rustig is. En ik geloof dat de enige frivoliteit die ik mij toesta... zijn marchetknopen. Waar koopt u die pakken? Uh, in Wageningen. Ja, bij Tom Broekman. Een hele ja, mooie keten. Ja, okay. Een hele mooie keten. En, en hoe mevrouw, komt u daar? Mevrouw Marion van de vestiging uh, uh, Wageningen... die heeft bijna meer invloed in de, in de definitieve keus dan mijn vrouw. De blik van mevrouw Marion of het wel zit of niet zit, is doorslaggevend. En waar let zij op, mevrouw Marjon? Uh, weet ik niet. Ze heeft gewoon een, een goede hand van... als ik daar op vrijdagavond dan kom, of we nog wel eens even op koopavond... en dan zegt ze, ik heb nu een pak. En dat lijkt me wat voor u. En nooit boven de 500 euro. Prima. Beschrijven ze het verschil met hoe, hoe Rutte zich kleedt... of hoe Samson of, of PvdA-voorzitter Spekman... Nou, de, tussen de eerste twee en de laatste zit nog wel een verschil. Maar ik geloof dat Rutte en Samson een beetje dezelfde soort pak dragen. Het zijn... Het is een power suit. Het, het is een blauw of grijs. Een, een, een, een, hooguit, een heel klein werkje. Maar zo'n bankierstreepje, daar moet je ook al voor oppassen. Dus... Ja, dan denk ik gelijk dat je er met de bonus van door bent. Ja, en, en, en de laatste tijd is, is, is Unidas, is, is, hè, is zelfs een werkje erin. Ik geloof dat alleen minister, minister Blok zich dat, uh, dat toestaat. Die houdt daar ook van, die wil altijd Dassen met een werkje. Kijk, het feit dat ik dat nu weet, dat zal wel gezien worden als ijdel. Dat ik bij een ander zie of die een bepaald stijlkenmerk heeft, maar nee. En waar naar de kapper? Leiden, Sarine. Al je in woont. Ja, maar 25 jaar geleden kwam ik bij Serge en Sarine. En inmiddels is Serge overleden, veel te jong. En uh, bij Sarine kom ik uh, al 25 jaar. Een traumatische kereltje Pechtold. Ooit uitgevonden door Jan Blokker, bijna Jan Blokker. Maar daarna ellenlang herhaald door Hans Wiegel, door wie al niet... iedere keer weer kereltje Pechtold. Om, om u neer te sabelen, om u weg te zetten. Ja. Ik weet nog wel dat de eerste keer dat Bokker dat schreef, toen deed me dat nog wel, maar tegenwoordig nee, ik kwam laatst uh, een Blokker junior tegen voor ja. een programma. Ja. En hij zei Blokker en ik zei kereltje pecht tot en toen schoten we allebei in de lach. De zoon van Jan Blokker. Ja. Uh, waar kwam het vandaan? toen? Ik, ik, ik weet het niet meer. In welk verband... Uh, toen, ik dat... was. Uh, toen ik minister was. En, en, en, uh, dat zal ook wat te maken hebben met parmantig of wat dan ook. Ik weet het niet. Dat, dat zal het beeld zijn wat, wat, wat bij hem uh, werd opgeroepen. En waar komt Alexander de Grote vandaan? Wie heeft dat het eerst gebruikt? Weet ik niet. Ik geloof Hans Wiegel ook. Oh. oh. Die heeft er een heleboel op zijn naam staan. Uh, gemene opmerkingen over u. Ja. Ach, Hans Wiegel. Van tijden die voorbij gaan. Nou, hij lijkt nooit voorbij te gaan. Zou het beter zijn als hij een keer, althans als politicus, voorbij ging? Ik mag het wel. Als het bij een andere partij is, dit soort orakels. Ja, ik ben blij dat de meeste d ers daar niet toe geroepen voelen... om zo eeuwen van de zijlijn, zoals Bolkestein en Wiegel. Maar u gunt het VVD graag dat ze die wel hebben? Nou... Ach, het is geen schadefroid, maar het is <tie <tie soms denk ik wel van... tjonge, jonge, jonge. Respect voor mannen uh, man als Elstra, die zich dan zo rustig houdt. Want die trekt zich daar niks van aan. Volgens mij helemaal niet. En dat is ook, denk ik, de enige houding die je moet hebben. Zullen we even proberen samen de geschiedenis van die akkoorden? Want uh, ja, uh, dit... Politieke tijdperk zal de geschiedenis ingaan, denk ik... als het tijdperk van steeds meer akkoorden die nodig waren. Uh -huh. Om dat te reconstrueren samen. Laten we even teruggaan naar het moment in 2010... dat het eerste kabinet Rutte... dat was dat kabinet dat gedoogsteun had van Geert Wilders zijn partij... Uh, opeens in het katshuis ten val kwam. Nou, niet opeens. Nou, na zeven weken praten. Ja, en daar... Als je een beetje oplette, dan zag je hem komen. Of hield je er in ieder geval rekening mee. Wij hadden er in de fractie rekening mee gehouden... en waren er dus op voorbereid. Waar was u toen het kabinet viel? Drie uur middags, Rotterdam. Ik had partijcongres. En Jeroen van Dommelen van de NOS kwam aanlopen en zei... heb je commentaar op de val van het kabinet? En toen keek ik op mijn telefoon en zag allemaal berichten. Het kabinet is gevallen. U was uh, groot tegenstander van dat kabinet? Nou. U vond ook dat ze de positie avontuur. van Nederland in Europa en de wereld echt in gevaar brachten? Ja. Ik vind ook dat dat gebleken is. Waaruit? Nou, uit de vele, vele uh, contacten die ik ook. Niet alleen met ambassadeurs van de EU-landen, maar ook daarbuiten. Maar toch ook al dat gedonder jagen rond de, de, met Turkije en, en, en ga zo maar op. En. en de koningin op staatsbezoek. Het was toch een aanenreiging van incidenten. Benader de ambassadeurs van andere landen u echt met... ja, doe hier wat aan, meneer Pechtold. Uh, Nederland begint verkeerd te vallen in de wereld. Ja, ik kan me er een herinneren van een zuidelijke lidstaat... die bij mij langskwam, de deur achter zich dichtdeed... en zei, is this country totally insane? Was dat de ambassadeur van Spanje, van Italië, van Portugal? Of... Een van deze landen. Hij was hier als student gekomen en genoten van de vrijheid en de openheid van dit land... terwijl zijn eigen land, nou, dan weet u al welk en het is... onder een dictator... Dat kan nog steeds of Portugal ja, of Spanje toe. zijn. We zitten <lacht> in ieder geval op het... Maar uh, eiland de, de, de keuze wordt minder. Het was minder. de Spanjaard. De, Spanjaard. En die zei, de Spaanse ambassadeur. De Spaanse ambassadeur. En die zei... Uh, ik kwam hier in mijn studententijd bij... We waren zelf gebukt onder een dictator. We, onze vrijheden zijn bevochten. Nederland was een gidsland vanwege zijn openheid, vanwege zijn tolerantie. En wat zijn jullie in hemelsnaam aan het doen? En dat kwam ook van het bedrijfsleven, dit geluid. Daar bent u ook al ja, door benaderd. Ik, ik, nou ja, ik door benaderd. Als je mensen sprak die met export, met het buitenland te maken hadden... die hun neus over de grens staken... die konden dit niet uitleggen en dan was Maxime Verhagen namens het kabinet weer uh, gemachtigd... om te vertellen dat het allemaal prima viel, viel uit te leggen. Volgens mij was dat ook een beetje een moeizame opgave. En wat konden ze niet uitleggen? Nou ja, dat je je op zo'n manier door een partij laat gijzelen... een ander woord, heb ik er niet, niet voor. Waarmee je je reputatie van, van, van, een, van een land wat, wat zijn geld verdient... Van het buitenland, maar niet alleen zijn geld verdiende ook he, eh, alleen al in onze grondwet he, staat dat wij internationale rechtsorde. Ja, we zijn altijd vinden. in het land van Erasmus, van Hugo de Groot, van Spinoza. Ja. Van... En soms is dat overdreven, want ik denk dat dat, die, dat hele tolerantie, als je dat historisch bekijkt, lang niet altijd is uh, uh, van, vanuit een ideaal, maar ook te maken had met van laat ik jou met rust dan laat jij mij met rust. En dat was ook. Redelijk praktisch. Maar toch, maar toch uh, ik denk dat, dat er ook wel een deel ideaal uh, in dit land zat. En, een soort humanistisch ideaal? Of? Ja, waardoor wij ook jarenlang met tal van uh, onderwerpen... die het individu aangaan, voorop liepen. En is dat veranderd? De, de, de, de, we hebben natuurlijk bijna nu 15 al hele tumultueuze politieke jaren maatschappelijke ja. jaren achter de rug. Hoe kan dat veranderen? Nou ja, ik denk dat een, een, een tijd lang toch veronachtzaamd uh, uh, is... dat, een, dat een, een deel van de bevolking daar niet in mee kan, niet mee in mee wil... Uh, of gewoon uh, de veranderingen te snel vindt gaan. Je kunt natuurlijk ook zeggen... de politieke elite in Den Haag heeft een deel van de bevolking... Het gaat meestal over een lager opgeleid deel van de bevolking. Maar dat klopt niet helemaal. Het zijn ook kleine ondernemers. Het ja. zijn heel verschillende mensen. Uh, ja, Die voelden zich, voelden zich niet meer vertegenwoordigd door die politie, politieke elite. Klopt. En vervolgens is dat naar mijn idee ook weer doorgeslagen... in een alsmaar het probleem bij anderen en de ander zoeken. En, en een... een, een ik, Daarom, daarom vond ik het ook zo interessant om, om te kijken... Wie, wie, wie stemmen er nou op, op Wilders? Uh, wat zijn dat nou voor mensen? Omdat ik dat ook zelf wilde ervaren. Ik ben ervaren. een boekje gaan schrijven, Henk, ja. Ingrid en Alexander. Het ligt hier voor me. Ja. Gesprekken met PVV-stemmers. Ja, omdat ik, ik vond het voor mijn eigen functioneren van belang... om te weten wat drijft deze mensen... en beoorde, beantwoorden ze nou aan één gemakzuchtige... Kenschets van lager opgeleid. Uh, nou ja, nog een paar van dat soort dingen. Of is het, toch, is het toch breder, is het interessanter? En Ik ben tot de slotsom gekomen dat dat dat laatste is. Alleen dat er toch wel een soort gemede, gemene deling... Wat van is die gemene deling? Teleurstelling. In? Dat kan van alles zijn. Dat kan ontslag zijn. Dat kan een gebroken huwelijk zijn. Dat kan werkelijk van alles zijn. Uh, maar ergens een soort gevoel van teleurstelling. En daarin... Uh, maar nou zeg ik het in mijn woorden, in blijven hangen. En daarvan ook voor een groot deel de, de schuld bij anderen... of de ander, of wat dan ook te zoeken. Maar wat is de stap psychologisch naar... Uh, ja, laten maar een paar politieke besluiten noemen... die dan gespeeld hebben. Laten we bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Laten we de grenzen sluiten ja. of grenscontroles strenger maken. Want, want dat vinden die Nederlanders, waar u het over heeft... die u ook opgezocht heeft thuis ook. Ja, maar het gekke is dat dat dan ook wel weer... anders voor de islamisering... Ja, ja, terwijl er toch veel meer nuance zit wanneer je met, met deze mensen doorpraat. Uh, het, het zijn waarschijnlijk de mensen die, wanneer Wilders zegt... laten we bezuinigen op uh, ontwikkelingssamenwerking, hard ja roepen. Maar die deze week misschien wel een uur bij Serious Request in de rij hebben gestaan... om geld te geven voor diarree in de derde wereld. Uh, dus het is te makkelijk om... en dat vond ik het interessante van die gesprekken. Het is te makkelijk om te zeggen van... nou, dat is, zijn mensen die niet nadenken... en boem, daarmee zet ik ze weg. Uh, maar het is wel heel moeilijk om, heb ik gemerkt... om met die mensen in gesprek samen tot iets, iets te komen. Hoe verwoorden de Henk en Ingrid... Ze, noem ik ze nu maar omdat het boek ook zo heet... Uh, hoe verwoordende je recht in uw gezicht destijds... hun agressie tegen Haagse politici? Wat verbeten ze u? Het uh, aardige was dat ze een stuk genuanceerder waren... op het moment dat je natuurlijk voor je is... wanneer je hè, voor elkaar zit. Uh, ik, ik gaf ze de keus, zal ik bij je thuiskomen? Of uh, wil je naar de komen? Een enkeling zei zelfs, ik wil dat je... Mijn werk ziet, want dat is dat is mijn, mijn, mijn, mijn alles. Uh, maar als je dan eenmaal zat, was het allemaal een stuk genuanceerder. Maar het, het, het generieke verwijt was, jullie luisteren niet. Uh, en, en zit daar wat in? Zeker, daar zit een grond in. Uh, mij werken politici ook meer de indruk dat ze praten dan dat ze luisteren. Ja, maar A uh, is dat denk ik niet iets wat, wat alleen de afgelopen jaren, dat is van alle dag, uh, maar zeker, in, in de verwijten zit een grond uh, van waarheid. En, en dat was ook de reden waarom ik wilde weten, wat speelt er nou? U schreef het boek uh, toen dat kabinet Rutte 1 er nog was. Ja. Uh, nou, het viel dus, u had het zien aankomen. Uh, nou, ik vond dat je erop voorbereid moest zijn. En daarom konden we vrij snel handelen diezelfde dag nog. Uh, wat heeft geleid uiteindelijk tot het lenteakkoord. Ik kan er bijna mee kwartetten met die akkoorden, maar dat was het eerste. Want je had het lenteakkoord. Het lenteakkoord uh, was het, met... Dit was het herfstakkoord, een paar, uh, dat, weken paar weken geleden. Een paar weken geleden. We ook nog het woonakkoord gehad. Is er nog een zomerakkoord en een winterakkoord eigenlijk, of komen die nog? Ik ga Den Haag niet uit voordat ik het kwartet rond heb, ja. Dit, nee, was, maar het... dit was het, dit, na de val van Rutte 1, was het lenteakkoord. En dat was hard nodig, omdat we anders de begroting van 2013 in de soep hadden lopen. En dat hebben we toen met uh, CDA-VVD, dus eigenlijk de romp van Rutte 1... GroenLinks, ChristenUnie en D66 gemaakt. Jullie waren er echt heel snel bij. Nog in het weekend dat het kabinet viel... waren er allemaal verkennende diezelfde gesprekken avond. tussen diezelfde avond. Hoe is dat gegaan? Wie heeft het initiatief genomen? Het waren gesprekken tussen uh, de, de overblijvende regeringspartijen... VVD en CDA, D66, uh, nu moet ik even tellen... GroenLinks ja. en uh, de ChristenUnie... Ja. SGP nog niet, hè? Nee. nee. Die kwam er later bij. Nee, dat weekend hebben we al contact gelegd. Uh, en op maandagochtend zijn de financieel woordvoerders... van GroenLinks, D61 en ChristenUnie bij elkaar gaan zitten. Zijn en Wouter uh, Koolmees. Wouter Koolmees, uh, toen Ineke van Gent namens uh, GroenLinks. GroenLinks... en Carola Schouten van de ChristenUnie. Ja. Uh, die hebben toen eigenlijk in een soort, soort 1 à 4'tje... het ging toen om een bedrag van 12 miljard, 12,5 miljard... Hebben ze dat neergezet hoe dat zou kunnen op toen nog ongelooflijk korte termijn. Klopt het verhaal dat uh, die gesprekken hebben plaatsgevonden op de kamer in het parlementsgebouw van Wouter Koolmees. Omdat er een rookbalkon is en het allemaal kettingrokers waren, die financieel woordvoerders. Dat kan ik wel bevestigen, ja. Ja, ja. En die hebben daar dat... Uh... Dat kan helpen, samen kettingrokers zijn. Uh, Althans ja. bij het maken van akkoorden. Goed bij het voor je maken je gezondheid van het het akkoorden niet... zeker, nee, nee. Maar die hebben dat gemaakt en vervolgens zijn we daarmee naar het uh, CDA-VVD gegaan. En die waren zeer geïnteresseerd, omdat het natuurlijk ook nog een beetje de redding voor Rutte was van zijn eerste avontuur. Anders was het helemaal roemloos de verkiezing in. En we hebben nog een poging toegedaan om P van erbij te krijgen. Nou, dat, uh, dat lukte niet. En uh, toen hebben we vrij snel dat akkoord kunnen sluiten. Tot hoeveel animositeit tussen D66 en de P van de A heeft dat geleid. Ik, ik vraag dat omdat het ook voorkomt in het recent verschenen boek van Dirk Stokmans, van uh, journalist van NEC Handelsblad, een biografie van Diederik Samson. En hij parafraseert Samson over dat Lentakkoord. En dat is niet best over u. Nee. U heeft het gelezen? Ja. Er staat namelijk: we hadden er best uit kunnen komen, ook met de P van de A, maar. Pechtold wou dat niet. Pechtold stelde zulke eisen dat hij wist dat we daar geen ja op konden zeggen. Ik weet nog precies wat de vier eisen waren. Die hebben Aris Lop, Jolande Sap en ik op de kamer van Samson uh, met hem doorgenomen. Dat was, we houden ons aan de 3%. Uh, we zullen de BTW moeten verhogen. We willen de AOW-leeftijd verhogen uh, naar 67%. En we zullen voor de ambtenaren nullijn moeten afspreken. Ja, en daarvan dacht Samson kennelijk alle vier bedacht om mij buitenspel spel te zetten. En van alle vier zei hij nee, onbespreekbaar. Toen hebben we hem gevraagd. Dit zijn wel, dit is eigenlijk het motorblok van onze bezuinigingen. Heb je alternatieven? En die kwamen er toen niet. En het meest frappant is dat alle vier de dingen die ik nu noem... de PvdA wel na 12 september... Met de VVD heeft afgesproken. Ja, zonder één. Dus misschien probleem. hadden ze iets tegen u. Misschien wilden ze het niet met, met u afspreken. Daarom, maar heel graag met Stef Blok. En, daarom vind nou, ik het, Halbe zeilstraat. Daarom vind ik het verwijt in het boekje ook zo, zo raar. Want als je het, uh, wat was het? Acht weken voor de verkiezingen als onbespreekbaar neerzet en sterker nog gaat beloven de btw-verhoging weer terug te draaien en je slikt het de dag na de verkiezingen allemaal zo in, dan is het kennelijk ook niet zo principieel. Wat was er dan aan de hand tussen Samson en u? Er kwamen verkiezingen. Voor u of voor hem? Voor ons allemaal. Ja? Het kabinet en dus? was gevallen. Ja? Er kwamen verkiezingen. En, ja, oké, okay, maar u heeft PvdA... een deal met het CDA. Die, die moesten ook, ook de verkiezingen in. Ja, maar PvdA en D66 liggen historisch gezien... altijd electoraal wel wat dichter bij elkaar. En Je bent meer rival op zo'n moment. Ik denk het. Misschien dat daarom de afweging bij de PvdA werd gemaakt. Wij gaan nu niet onze handen hier aan vuil maken. Wat overigens... Kan, mag. Maar misschien dacht problemen. u ook wel, er komen verkiezingen aan... en het vergroot de kansen van D66 als wij het land redden en zij niet. Ja, maar alle kans gehad. Nee, maar alle... dacht u dat? Nee. nee, van mij hadden ze mee mogen doen. Ik zie hier nog een keer Dirk Stokmans. Hij parafraseert Diederik Samson. Tussen mij en Pechtold ontspoort het altijd vrij eenvoudig. Daar houdt de zin ook op, hoor. Ja. Wat ontspoort er altijd vrij eenvoudig tussen u en Diederik Samson? Ik denk dat we allebei uh, uh, redelijk opvliegend kunnen zijn. Oh? Mm -hmm. Doe eens voor. Nee. Niet <lacht> op nou, kerstavond. Doe dan eens voor hoe hij opvliegend kan zijn. Zeker niet. Nee. En dat leidt overigens tot de beste gesprekken. En ook daarna. Uh, maar een ruzie gewoon, uh, weglopen of... Nou, nou, nee. Heet hoofderij... Heet Hovderij, ja. Laten we het daarbij houden. Maar dat heb je met gedreven mensen. En Samson is een absoluut gedreven politicus. En waar gaat het dan over? Bedoel, de afspraken. Waar, waar met de PvdA gaat, ja. gaat het altijd over afspraken. Met de PvdA gaat het altijd over afspraken. Meestal of je bereid bent om de afspraak met hem weer terug te komen. Ja. Daar gaat het meestal over. Nou, kijk eens, dat u dat al weet. Ja. Ik heb de PvdA wel eens van dichtbij mogen bestuderen. Nou, dit is voor mij nu... Uh, vanuit de lokale politiek en nu landelijk ook een belevenis om... Uh, ja, je hebt gewoon met, met sommige partijen is een afspraak een afspraak... en met andere partijen is een afspraak het begin van terugonderhandelen. En wat ontspoort er dan? Ik, ik, ik, nou, daar ben ik niet zo van. Ik, ik vind het overzichtelijk wanneer je met een, met een politiek tegenstander... collega, concurrent, een afspraak hebt om het dan ook gezamenlijk te dragen... Want dat helpt erg aan het begrip wat mensen voor dat besluit hebben. Waar je allebei een beetje water in de wijn het moeten doen. Doe je dat niet, dan loop je de grote kans dat mensen alleen maar naar politiek gedoe kijken. Kijk naar wat er de afgelopen weken gebeurde in de Eerste Kamer. Ik had liever gehad dat de kranten nog eens een keer hadden verteld dat dit woonakkoord was goed. Woonakkoord goed was voor huur en koop? En dat is wat daarmee samen. U had liever in... gezien dat het niet alleen over PvdA Senator waar Adrien Duiverstein en zijn gewetensnood was gegaan? Ik gun hem zijn gewetensnood, maar ik had liever de inhoud van het woonakkoord voorop gehad. En dat is zo'n vorm van terugonderhandelen van de PvdA. U zegt het? Nee, dit is een vraag. Is dat een vorm van terugonderhandelen door de PvdA, meneer Pechtold? Ja, meneer Van Wezel. Het was de tweede keer in 2012 dat het uh, misging... tussen de PvdA en D66. Ik vraag het omdat die partijen een groot deel van hun bestaan... wel samen hebben gewerkt, wel samen in kabinetten hebben gezeten. En nu weer samenwerken. En nu weer indirect samenwerken. weer samenwerken. Maar wel met meer SGP'ers en ChristenUnie-mensen erbij nu. Die heb je dus soms nodig. Ja. Het, ge het geeft je ook weer een vrije dag. Het ging de zondag. Ja. Nou, jullie kunnen toch door blijven bellen als je Arie nee, Slob maar niet belt en he, Kees van de Stijl maar niet belt. Nee, de zondag is nu ook bij ons rust. O, o, ook bij de VVD, ook bij D66, uh, ook, tuurlijk, ook bij de PvdA. Dat, dat respecteren we, ja. Je moet een kleinere tegemoetkoming, moet je wel doen. 2012 was de uh, tweede keer dat het, dat het misliep qua coalitievorming. Uh, u heeft er ook bij gezeten in 2010, toen ja. Nederland wekenlang dacht dat we een soort paars-groen kabinet uh, ja. zouden krijgen. Uh, ook, ook Femke Kalsma uh, onderhandelde toen mee, was daar ook van overtuigd. Ja. Uh, en dat niet gebeurde. Nee. Uh, daar bestaan twee lezingen van. Was dat nou de, de ene lezing is... Mark Rutte had de hele tijd al in zijn hoofd... ik wil met Geert Wilders, dus die heeft jullie een paar weken aan de praat gehouden... maar. Uh, deed, deed uiteindelijk toch wat hij wilde. Namelijk de vorming van dat gedoogkabinet... waar we het net over hadden. De andere lezing is... Uh, Job Cohen, die aan tafel zat voor de Partij van de Arbeid... onderhandelde dus zo stom... en maakte zoveel fouten... dat het daardoor mis is gegaan. U heeft erbij gezeten. Ja. Het zit er een beetje tussenin. Huh? Rutte, Rutte had te maken met... Uh, ongelofelijke druk... Uh, vanuit zijn uh, nieuwe fractie. Waar uh, echt een paar behoorlijke... Uh, Rechtse hardliners waren verkomen. Nou, neem een tonnelenjas. Huh? Tonnelenjas? Ja, dat is een. Is dat een hardliner? Dat is een uh, Stevigert. Nou, ja, oud journalist. Uh, zeker. Uh, dus die, die fractie die, uh, was toch, uh, nou ja. huiverig, laten we het maar zeggen. voor met name de deelname van GroenLinks. Daar moest Rutte mee omgaan. Ik vind dat hij dat de weken dat we onderhandeld hebben netjes heeft gedaan. Maar er was duidelijk daar de zoektocht naar een rechtse variant. En die lag er op papier natuurlijk in die gedogen constructie met 76 zetels. Ik zeg er eerlijk bij, ik hield het niet voor mogelijk dat CDA en ook VVD dat zouden doen. Maar het is gebeurd. En aan de andere kant zat er natuurlijk een bijzonder gezelschap waar... Uh, en dat was niet omdat Cohen slecht onderhandelde... maar waar gewoon je zag een generatieverschil zat tussen Cohen... En de informateurs aan de ene kant, Jacques Wallagen en Ori Rosenthal... Die waren van de oude generatie. En aan de andere kant zaten daar Halsema, Rutte en Pechtold. En dat merkte je wel eens... Waar merkte je dat aan, dat generatieverschil? Ja, aan, aan toch ook een beetje de, de drive om, om bijvoorbeeld door te gaan... of smorgens op tijd te beginnen... Of een avondje door te trekken. Ik merkte dat bij die informateurs. Dus het verwijt treft minder Cohen als wel de informateurs. Ja, dan begonnen we smorgens en dan was het wat is de agenda. En dan bleek dat we eigenlijk begonnen... waar we de avond ervoor gestopt waren... in plaats van wat ik had gehoopt. De informateurs de avond hadden gebruikt... om de problemen even goed scherp neer te zetten... om de volgende dag de onderhandelaars te dwingen besluiten te nemen. Maar ik weet gebeurde. van mezelf dat het niet meevalt op een bepaalde leeftijd... ochtends vroeg opstaan en ook nog s'nachts doortrekken. Dan moet je geen informateur worden. Nee, ook nooit gevraagd. Nee, ook nooit ambitie gehad. Nee, nee maar dat is... Ik denk dat, ik denk dat het mogelijk was gemeest, maar het is gemiste kans. En de politieke kant ervan? Dat PvdA en VVD elkaar niet konden vinden? Nou, die twee hebben uiteindelijk... toen we na twaalf werkdagen... de vraag kregen van de informateurs... willen jullie door of willen jullie stoppen? Zei Halsema en ik... We willen door, want het is nog niet eens fatsoenlijk verkend. En Cohen en Rutte zeiden: We willen stoppen. En toen kon Rutte zijn Steven wende richting CDA en PVV. En heeft je op Cohen toen, of de Partij van de Arbeid toen inderdaad, een taxatiefout gemaakt? Dachten ze van hij hey, komt wel terug? Ik mm, kan niet helemaal me verplaatsen in, in wat er bij de PvdA gedacht werd. Laat ik voor mezelf spreken. Ik dacht ook, dit gaan ze niet waarmaken. Trekt... Nou, als de VVD het al trekt, dan trekt het CDA het zeker niet. En, en de CDA-achterbannen al helemaal niet. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat kon ik me niet voorstellen. Maar ik heb gekluisterd aan de tv gezeten toen daar dat congres was. Met, uh... In Arnhem, het CDA-congres. Nou. Maar hier is Berlin Riep, doe dit het land niet aan. En, en Appklink. Klink. Ab Klink. Ja. Maar ja. Dries van Acht, Ruud ja. Lubbers. Maar het mocht niet baten. Ha, nam, nam u het wel serieus dat er zo'n kabinet met beelders kon komen? Eigen, eigenlijk nou ja, ik, geloofde nou, ik, niemand dat of zo. Op de avond van de verkiezingen weet ik nog goed dat ik zat te kijken met dat team waar we het zojuist over hadden: Met Roy. En, met Roy, en met dat Daan. Vertelde tot. tot en we telden VVD, CDA, PVV 76. En toen zeiden we tegen elkaar: dat doen ze nooit. Dat doen ze nooit. En ook nog toen, één tekort in de, in de Eerste Kamer, Wat toen nog. Oh, en ook nog één tekort in de Eerste Kamer, waar later de SGP nog eens in is ingevogen. Ja. Uh, nee, ik, uh, ik had daar niet. Uh, ik al, zou daar vele flessen wijn op zijn verloren. Heeft u het uh, VVD-politici en CDA-collega's? Later wel eens gevraagd: van waarom, waar, waar, waarom hebben jullie dat gedaan ja. met die Wilders? Ja, ik heb het man als Gert leers waar ik heel goed mee was. <Klacht> En waarvan ja. ik op een gegeven moment hoorde dat hij onderdeel zou kunnen gaan uitmaken van dat kabinet. Hij was zijn baan toen in Maastricht als burgemeester kwijt. Iets, iets met een Bulgaarse woning? En toen, had ik, toen smsde ik hem, uh, Gert, dit doe je toch niet, hè? Het kan toch niet zo zijn dat je, dat je, uh, dat je hier alles om Hij had mij ooit eens een artikel gestuurd over wat hij van de politiek van Wilders vond. En, uh, wat niet vleiend was? Nee, nogal. Hij was toch een van de grote kritiekasters, ook als burgemeester. Uh, en toen kwam er geen antwoord op het smsje. En toen dacht ik al van, ben benieuwd. Maar dat zo iemand uiteindelijk een beetje op sollicitatiegesprek is gegaan bij Wilders... dat heeft me wel zeer verbaasd, ja. En VVDS heeft u het hier wel eens gevraagd? Van waarom hebben jullie dat nou gedaan? Zeker. Wie? U noemt leers bij het CDA? Ja, er waren ook natuurlijk mensen die, er helemaal, die het afschuwelijk vonden. Ik bedoel, als je iemand spreekt als dus Nelly Kroes... het uh, Van Tijn, sommigen zag je... het Nijpels. Je, uh, uh, uh, het, uh, het, het, Nijpels. het Nijpels, ja. het Nijpels, dan zag je wel dat ze het som moesten verdedigen... vanwege natuurlijk partijgebeuren, maar dat... Nou, en een enkeling heeft dat ook gelukkig gewoon ook geuit... dat ze er niet blij mee waren. We spraken elkaar in de zomer van 2012... Uh... Dus voor de Tweede Kamerverkiezing van 2012. Uh, u was toen blij inderdaad dat dat uh, kabinet met steun van Wilders was gevallen. En u zag zichzelf toen al in de regering zitten... en zei bijvoorbeeld... Rutte en ik kunnen zaken doen. Zeker. Dacht u dat D66 na die gemiste kans van 2010 in 2012... wel zou worden gevraagd voor regeringsdeelname? Ja, daar ging ik. Uh... Was er zeker van eigenlijk? Nou, zeker ben je nooit. Maar de, de, de verkiezingsuitslag leek lang zeker geen twee partijen kabinet mogelijk te maken. En in een variant met drie of vier zou D66 daar snel bij zitten. Uh, dus we waren daarop voorbereid om daarover te gaan onderhandelen. En toen op de avond zelf bleek dat de twee partijen een, een, een meerderheid hadden in de Tweede Kamer. Toen was bij mij ook vrij snel duidelijk... nou, dan is de kans nul dat ze er nog een derde wiel bij nodig hebben. Zouden wij dat zelf al wel willen? Maar u had de ministerskandidaat al gevraagd? Ik had een lijstje. Dat heeft een goed fractievoorzitter altijd wel op zak. Hoe teleurstellend is dat als je wekenlang in de campagne denkt van... we nemen toch een soort strategische sleutelpositie in en het was, op, het was, Eens komt er een hele verrassende uitslag. Heel Nederland stemt op Rutte of Diederik Samsom. Ja. ja, die hadden een goed schrikbeeld over elkaar neergezet. Wat de politiek eh, machtig interessant was. Want dat was. was de truc van die twee partijen. Ja. Hè? Van uitroepen dat de uh, ander een gevaar voor land was. En weet ik het allemaal niet. Ja. En vervolgens, uh, nee, zo werkt dat. Uh, kijk, voor, voor mij was het chagrijn niet zo heel groot. Want ik keek om mij heen. Uh, D66 had twee zetels gewonnen waar de SP, die 15 zetels had en omhoog was gestuurd naar meen 35 in de peilingen, gewoon weer eindigde op 15. Uh, het CDA, wat weer door een grens was heen gezakt... Uh, de ChristenUnie die terug bij af was, GroenLinks... Uh, die zwaar in de problemen zat. Dus ik had ook wel zoiets van pech tot niet zeuren. Je hebt gewonnen. Uh, we gaan oppositie voeren voor... Het kabinet in die zin, dat was een uitdrukking van Van Mierlo... als er uit VVD-PVDA een regeerakkoord komt wat we kunnen steunen... dan gaan we gewoon uh, zorgen dat de ambitie erin blijft... dat het tempo erin blijft. Omdat jullie toch iets met een soort paarse... liberaal-sociaal-democratische samenwerking hebben? Of? Ja, het zijn, kijk, het zijn de twee pa partijen. VVD en, en, en PvdA zijn de twee partijen die electoraal dicht naast D66... allebei liggen. Uh, en het feit dat, dat in die strijd wij niet het slachtoffer werden... maar zelfs wonnen, dat was voor mij eigenlijk de grootste overwinning. Om vast te stellen dat D66 niet meer zo electoraal... enorm afhankelijk was van de grillen van, van, van, van de kiezer bij andere partijen. Wat was het moment en de plek dat u erachter kwam van... we staan nu eigenlijk buiten spel. U heeft er net heel mooi beschreven dat u net een congres in Rotterdam... aan het toespreken was op de dag dat je uh, okay. Bildersberg liep. Ja. Waar was u nu toen u zag van... In de fractiekamer. We hebben een hele mooie fractiekamer in, in het oude pand van justitie. Dat is een pand uit 1880 met heel veel mooie... U... Nog, ik geloof nog dat het de, de kamer van de Hoge Raad van Adel is Klopt. geweest waar u zit. Dat is nu onze fractiekamer met allemaal van die mooie gebeeldhoude, eiken uh, uh, betimmering. En daar zaten we uh, naar de tv te kijken. En daar was de onvolprezen Ferry Mingelen en die... Ik kondigde aan 41 voor de VVD. Op dat moment was het 40 voor het PvdA. Uiteindelijk waren het er 38. En zo liep die rijtje af. En op een gegeven moment dacht ik van... dit kan nooit meer optellen tot 150. Wij, wij moeten zakken. We houden er maar 6, 7 over. We hadden er toen 10. Maar wonderwel, Het werden er 12. En die hebben we die hele avond vastgehouden. Wanneer kwam het moment dat u dacht van... haha, maar ze hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. We kunnen ertussen komen. Nou, niet haha, maar wel... Nou, wel zoiets de, als haha. Toen ik bij wat toen nog Verkennerkamp, Henk Kamp... die moest verkennen langskwam, heb ik gezegd... volgens mij moet er een kabinet van tenminste VVD en PvdA komen. Maar dat was tegen Dovermansoren. Ik heb dat verslag er nog eens op nagelezen uh, van uh, Verkennerkamp, Henk Kamp... En ja, hij, hij brengt dus aan de voorzitter van het Tweede Kamer verslag uit... en zegt zowel met uh, Pechtold als met Arie Slop van de ChristenUnie... nou, ze willen niet regeren en ze vinden het helemaal geen probleem... als dat nieuwe VVD-P van de A-kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Nou, zo is het ook in het debat niet helemaal verwoord. Want ik heb in het debat nog heel duidelijk gevraagd... wat is er gebeurd met het woord tenminste VVD en PvdA? En daar werd toen smadelijk om gelachen en gezegd... dat woord is weggevallen. Ik ga er zo met u over door. Ja, want tot zover even, heren. Tot zover het eerste uur van VPRO's marathoninterview... op deze kerstavond. U luistert naar Max van Wezel... in gesprek met D66-voorman Alexander Pechtold. Maar we moeten dus even afronden vanwege nieuws en zo meer. Dadelijk over enkele minuten vervolgen we deze ontmoeting... die in totaal drie uur gaat duren. Dus nog elf uur... Tot 11 uur hebben we te gaan. Eén dienstmededeling nog. Um, luisteraars die willen twitteren zijn welkom. Dat kan het adres is hashtag marathoninterview. En ook mailen kan. En daarvan is het adres marathoninterview@vpro.nl. En marathon steeds met een H. Tot dadelijk.